Morat Rwakili met het NOS-journaal. Het aantal mensen met kanker dat de eerste tien jaar na de diagnose nog leeft, is gestegen. Volgens het Nederlands Kankercentrum is de gestegen kans om langer te leven te danken aan betere diagnoses en behandelingen. Bij vormen van kanker die een slechte prognose hebben, zijn de overlevingskansen nog wel zeer laag. Voorbeelden van kankervormen met een slechte prognose zijn slokdarmkanker en longkanker. Bij deze kankersoorten leeft minder dan 30% van de patiënten... langer dan 5 jaar na de diagnose. De Amerikaanse viroloog en adviseur van het Witte Huis Anthony Fauci... legt in december zijn functies neer. Fauci is 81 jaar en hij was de afgelopen jaren in de VS... het gezicht van de strijd tegen corona. Hij was 38 jaar directeur van het Amerikaans Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten. In zijn loopbaan was Fauci adviseur voor zeven presidenten. De eerste was Ronald Reagan in 1984. Minister van Defensie Ollongren en minister Schreinemacher voor Buitenlandse, buitenlandse Handel... hebben een onaangekondigd werkbezoek gebracht aan Oekraïne. De ministers spraken onder andere met leden van het Oekraïns kabinet over militaire steun. In totaal heeft Nederland voor 80 miljoen euro aan hulp toegezegd... het geld wordt onder meer gebruikt om bruggen en ziekenhuizen te herstellen... en om explosieven en mijnen op te ruimen. Ook zal Nederland Oekraïne blijven ondersteunen met wapens en munitie. Manchester United heeft Liverpool verslagen met 2-1. Het is de eerste overwinning van Erik ten Hag als manager van Manchester United. De overwinning geeft ten Hag na twee eerdere nederlagen wat lucht... United klimt naar de 14e plaats in de Premier League en passeert Liverpool dat nog wacht op de eerste drie punter. Het weer in de loop van de nacht meer bewolking en mogelijk in het westen een bui. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen overdag op steeds meer plaatsen zon. In de middag blijft het overal droog en wordt het 25 graden in het noordwesten en mogelijk 29 graden in het binnenland.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 tot op 80. En we gaan lekker verder met de laatste 10 platen van vanavond. En je hoorde als uuropener op nummer 70 in deze lijst een van de grootste trash metal klassiekers van Slayer. Met Angel of Death afkomstig van hun derde album Rain in Blood uit 1986. Het nummer gaat over Joseph Mengele die ook wel de Angel of Death werd genoemd. En gruwelijke experimenten deed op zijn gevangenen tijdens de holocaust. Mensen die de band of heavy metal zelf niet begrijpen schilderden Sleeraf als neonazi's en satanisten vanwege het onderwerp. Uh, maar de tekst werd geschreven door Jeff Hanneman, die zelf erg geïnteresseerd was in de Tweede Wereldoorlog. Mede dankzij zijn vader, die in Normandië vocht en landde op de stranden in 1944. Slayer speelde dit nummer als afsluiter van hun allerlaatste show... in The Forum in Inglewood, Californië... En, uh, en was het eind van het Slayer-tijdperk. De band liet een geweldig nalatenschap na 36 jaar actief te zijn na... en hebben 12 studioalbums uitgebracht. Ze waren ook een van de big four van de trash metal... Op nummer 69 vinden we de New Yorkse funk metal band Living Color... die vooral bekend zijn vanwege hun single Love Rare's It's Ugly Head uit 1990... maar een succes te danken had aan het nummer wat wel deze lijst heeft gehaald. Cult of Personality, dat twee jaar daarvoor verscheen. De band dat werd opgericht in 1984 door gitarist Vernon Reed... verzilverde twee Grammys op rij voor beste hard rock performance. Allereerst voor dit nummer en daarna voor het album Times Up. Een cult of personality is wanneer een politieke of religieuze leider wordt verheven... waardoor die persoon met onbetwiste autoriteit kan leiden. Deze leider is vaak charismatisch en autoritair. Voorbe voorbeelden zijn onder andere Benito Mussolini, Adolf Hitler natuurlijk en Kim Jong-un. Ze zijn gevaarlijk omdat ze overal mee weg kunnen komen. Ze kunnen hun mensen vertellen dat 1 en 1 in de 3 is en zullen worden geloofd of op zijn minst gedogen. In dit nummer is het Amerikaanse president Ronald Reagan met de cult of personality. Hij was in zijn laatste jaar in functie in 1988 toen het nummer werd uitgebracht. Nummer 69. En tijdens de momenten die we hier hebben, willen we direct naar ons praten in een woord die iedereen hier hier kan begrijpen. cult of personality I exploit you Still you love me I tell you one it one makes three Oh, I'm the cult of personality Like Joseph Stalin and Gandhi Oh, I'm the cult of personality A cult of personality Personality, the culture of personality. maandagavond op ZFM Standfort Vinden we de glam metal band Quiet Riot uit Los Angeles met Metal Health. De band werd in 1973 opgericht door Randy Rhoads, Kelly Garney, Kevin DeBro en Drew Forsyth en waren een van de eerste bands die de, glam 80's, uh, de 80s glam metal periode lanceerden. Metal Health is een verbastering van de term mental health en is een eerbetoon aan de rebellse heavy metal muziekstijl en is iedereen die headbangt op deze muziek. Het was de eerste single van het gelijknamige album uit 1983 en ook de videoclip was voor de band de allereerste ooit gemaakt. Het was geregisseerd door Mark Rezzica en werd minder goed ontvangen dan verwacht, ondanks dat MTV het geweldig vond. De band wilde een memorabele video maken met zo min mogelijk kosten omdat hun budget miniem was. Uiteindelijk ontvingen ze een hoop donaties... waardoor ze de clip gratis konden opnemen... en huurden ze studenten in om het publiek te zijn tijdens de podiumscènes. In tegenstelling tot MTV Favorieten bevat deze clip een samenhangende verhaallijn... Kevin DeBrow zit vastgebonden in een dwangbuis. Draagt een Hannibal Lecter masker. En zit opgesloten in een gewatteerde kamer. Hij maakt een gedurfde ontsnapping uit het gesticht. En laat zich van de dakspanten vallen om het publiek te rocken tijdens het concert. Nadat hun opvolgende single, Come On, Feel the Noise. en bijbehorende clip, dat ook door Razika werd geregisseerd, werd gereleased. werd de clip van Metal Health nieuw leven ingeblazen. Straks hoor je dat nummer nog voorbij komen. Maar eerst hoor je nog een One Hit Wonder voorbij komen. van de Amerikaanse glam metal band Autograph uit Pasadena, Californië. Met Turn Up The Radio uit 1984 op nummertje 67. Het nummer komt als single van het debuutalbum Sign In Please. En de videoclip kreeg net zoveel glam, uh, uh, net zoveel als glam metal bands uit die tijd. Veel aandacht en airplay van MTV. De bandleden waren oudgedienden in de muziekindustrie. En waren nog maar een paar maanden samen. Toen ze werden uitgenodigd door David Lee Roth. Na het horen van hun demotape. Om als voorprogramma van Van Halen op te treden. Tijdens hun 1984 tour. Of 1984 tour. Je hoort hen daarna op nummer 66 in de lijst. Autograph bracht na hun debuut nog twee albums uit. En ging in 1989 uit om in 2013 weer terug te keren met de oudleden. Nummer 7. 67. Ergens anders hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Nummer 66. De band waar Autograph destijds in het voorprogramma voor stond. Van Halen dus met Too Hot For Teacher van het zesde album 1984. Vernoemd naar het productiejaar en het succesvolle album waar Van Halen een tour mee deed. Het nummer gaat over je wel lustig aangetrokken voelen tot je leraar. Het sprak een nieuwe generatie Van Halen-fans aan die zich konden vinden in de boodschap. En die waren geboeid mede door de video die veel airplay kreeg op MTV toen het netwerk nog maar een paar jaar oud was. ...en toen de tijd veel video's liet zien. Het was ook de laatste single en videoclip van Van Halen voor het vertrek van David Lee Roth in 1985. De andere grote hit van dit album vinden we verderop nog terug in deze lijst. Maar nu eerst, zoals ik al eerder had aangekondigd, het tweede nummer van Quiet Riot dit tweede uur. Met hun cover van Slade's Come On, Fill The Noise op positie 65. Ook is het, album, is het nummer afkomstig van het album Metal Health uit 1983. Verkocht de single beter dan het origineel met meer dan 1 miljoen exemplaren... en kwam er een succesvolle videoclip bij uit... wat wederom geregisseerd werd door Mark Rizika. Frontman Kevin, Kevin Debro was aanvankelijk niet blij met het feit... dat hun producer een cover wilde van sleet en oefende het nummer opzettelijk niet voor de opnames zouden starten... met de hoop dat het idee zou saboteren. Later ontdekte de drummer Frankie Benelli dat de technicus al aan het opnemen was toen hij begon met spelen... en deed de rest van de band uiteindelijk toch ook maar mee... De bro was boos omdat hij juist wou dat het idee zou falen. Maar nam ondanks dat toch zijn zangstukken op. En het nummer werd uiteindelijk een grote hit. Nummer 65. Maandagavond Play it loud Op ZFM Zandvoort the <makes noise> 64 in de lijst, de debuutsingle Youth Gone Wild van de Amerikaanse heavy metal band Kid Row van het debuutalbum Kid Row uit 1989. Het nummer kwam niet verder dan de 99ste plek in de Billboard Top 100, maar de videoclip deed het wel beter. Zoals veel van de eerder vanavond gedraaide songs werd de clip veel op MTV uitgezonden. Youth Gone Wild gaat over trouw zijn aan jezelf en niet hoeven te doen wat andere mensen je zeggen of van je verwachten. Het is een gevoel waar de destijds twintigjarige frontman Sebastian Bach uh, zich mee kon identificeren. Het werd niet hun grootste hit, want dat werd 18 Live, maar wel het meest toonaangevende en populairste nummer voor de band. Op nummer 63 vinden we eindelijk weer een trash klassieker na tot nog toe veel glam en heavy metal nummers te hebben gedraaid. Testament is een van, de grote, uh, een van de zes grote namen van de San Francisco Bay Area scene die medio jaren 80 ontstonden. De band werd in 1983 opgericht als Legacy en veranderde in 1986 hun naam in Testament. Ze brachten een jaar later hun debuutalbum The Legacy uit... wat een ode was aan hun eerste bandnaam. Hun tweede album The New Order volgde een jaar later... en wordt nog altijd gezien als hun beste werk ooit. En daarop vinden we onze nummer 62 van vanavond. Disciples of the Watch dus. Maar ook andere klassiekers zoals Trial by Fire en Into the Pit. Het nummer was sterk beïnvloed door Stephen King's verfilming van Children of the Corn... vanwege de benoeming van Malachi, een van de twaalf discipelen uit de Bijbel. Nummer 63... this Disciples of the Watch op 63 in de lijst voor de Amerikaanse doom metal band Trouble op nummer 62 met Tempter van het debuutalbum Psalm 9 uit 1984. Oorspronkelijk werd het album gelijknamig uitgebracht, maar dat werd in 1990 omgedoopt op Psalm 9 na de release van het vierde album dat de eigen naam kreeg. Het debuut van de band werd gezien als een van de eerste doom metal releases ooit. De tekst van Tempter gaat over Satan, die de verleider is van de mens. Trouble werd in 1979 opgericht in Aurora, Illinois. En wordt gezien als de pioniers van en een van de big four van de doom metal, waar Mass, Pentagram en Saint Vitus de andere drie van zijn. Ze waren beïnvloed door de Britse heavy metal bands Black Sabbath en Judas Priest. Maar ook door de psychodelische rockbands uit de jaren 70. De band heeft tot op heden acht albums uitgebracht. Erik Wagner stierf op de dag van vandaag een jaar geleden aan de gevolgen van COVID-19. En was de oprichter van Trouble in 1979. Hij werd slechts 62 jaar oud. Een mooi eerbetoon dus om ook op positie 62 te eindigen in deze lijst. Dan zijn we bijna aan het eind gekomen van deze allereerste 20 songs... die onderaan deze top 80 jaar, uh, lijst terechtgekomen zijn. Ik ga eruit met nummer 61 vanavond... en dat is ook een heerlijke trash klassieker uit Canada. Later staat op deze plaats met het nummer Human Insecticide... wat het klassieke debuutalbum Alice in Hell uit 1989 Waardig afsluit. Ook het bekendste nummer van de band Alice in Hell vinden we terug in deze lijst. Maar op welke positie deze staat komen jullie vanzelf achter als jullie de komende weken weer luisteren. Mijn tijd zit erop vanavond. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze ethisch lijst. Volgende week ben ik er weer dus met nummers 60 tot en met 41. Dus geniet nog even van de Annihilator klassieker Human Insecticide op 61. En voor straks wel trustig gewenst. En nummer 61. <tus>